de Vries met het NOS Journaal. In Nunspeet is met verslagenheid gereageerd op het ongeluk gisteravond bij een lichtjesparade. Een vrouw van 56 reed in op een menigte. Veel mensen stonden op dat moment te wachten tot er een optocht langs zou komen. Onder hen waren ook veel ouders en kinderen. De burgemeester van Nunspeet zegt dat veel mensen die het hebben gezien erg aangedaan zijn... Bij het ongeluk raakten negen mensen gewond. Drie van hen zijn zwaar gewond. De bestuurder van de auto was mogelijk onwel geworden... toen ze op de mensen inreed, zegt de burgemeester. De vrouw raakte licht gewond en is aangehouden. De prijs van aardappelen daalt steeds verder. Dat schrijft ABN AMRO in een rapport. Veel boeren hadden dit jaar veel aardappels getild... omdat de vraag vorig jaar zo groot was. Maar dit jaar is de vraag gedaald. Door voorafgemaakte prijsafspraken komen veel telers niet in de problemen. Vanaf 1 januari mogen koffiecapsules en lege bussen deo of haarlak in de PMD-afvalbak. In zo'n 85 van de gemeentes zijn burgers zelf verantwoordelijk... voor het scheiden van plastic, metaal of drinkverpakkingen. De nieuwe regels moeten dat makkelijker maken. Ook verpakkingen die deels uit plastic of metaal bestaan, zoals soepzakken... mogen voortaan in de PMD-bak. In een bos in Almere Haven worden varkens ingezet tegen de reuzenberenklauw. Die exotische plant kan bij mensen jeuk, ontstekingen of zelfs brandwonden veroorzaken. Varkens zijn vooral dol op de jonge scheuten van die plant. Het is de bedoeling dat ze tussen de planten vruchten en kiemen opeten... in de hoop dat de reuzenberenklauw uiteindelijk verdwijnt. De proef duurt een jaar. Daarna wordt besloten of varkens op meer plekken in Flevoland de reuzenberenklauwen gaan bestrijden. Het weer, steeds meer bewolking, behalve in het zuiden van het land. Het is een graad of twee. De komende dag opnieuw bewolkt. In Limburg af en toe zon, en het wordt maximaal zes graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.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 could kill what we <laughs> ZFM ZFM